Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Met een emotionele toespraak in Iowa... heeft president Obama zojuist een verkiezingscampagne afgesloten. In Iowa begon vier jaar geleden ook zijn opmars... toen hij door de caucus bij de Democraten won. In zijn laatste toespraak zei hij dat de kiezers in Iowa... een beweging op gang hielpen die zich verspreidde over de hele natie. komende dag is volgens hem de kans het af te maken... Obama werd emotioneel toen hij eraan herinnerde dat het zijn laatste campagnetoespraak ooit was. Zijn stem brak en tranen stroomden van zijn gezicht toen hij zei dat de reis nog niet ten einde is en de strijd voor verandering doorgaat. Obamas uitdager Mitt Romney sloot zijn campagne af in New Hampshire. Voor een dol enthousiaste menigte beloofde hij dat komende dag een betere toekomst begint.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 Het weer dan, vanochtend de opklaringen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten lichte regen. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 6 november. Goedemorgen, dit is geen opname. U moet nu luisteren. Gaan we niet nog een keer doen. Geen toneelstukjes? Nee. Oh. Het is er ook op of onder voor Obama en Romney. Correspondent Wessel de Jong heeft de stand van zaken in de verkiezingsstrijd. We hoort ook de allerlaatste campagnespeech van Obama. En we kijken terug op de campagnes met Amerika-deskundige Koen Petersen. We hoort een reportage uit Chicago, de thuisstad van Obama. Matthijs van de Wiel sprak er met de Amerikanen... die veel minder enthousiast zijn als vier jaar geleden. En Marcel Bril meldt zich uit Boston, vanuit Boston, de thuisstad van Mitt Romney. Onze regering is inmiddels geïnstalleerd en voortgesteld. Straks een verslag van de bijeenkomsten van gisteravond. Nou, nu kan het werk beginnen. He, maar allereerst stuit Rutte 2 op een onwillige oppositie... die meer cijfers wil zien over de gevolgen van het regeerakkoord. Michiel Breedveld heeft het laatste nieuws uit Den Haag. We praten over Tim Ribberink, die een eind aan zijn leven maakte... na een leven vol gepest. Dat doen we met hoogleraar sociologie René Feenster. En er komt steeds meer protest in de Achterhoek... tegen de komst van hoogspanningsmasten. Mayno Remmers is vanochtend in de grensstreek. Correspondent Kees Elenbaas heeft het laatste nieuws over Tanja Nijmeijer. We kijken vooruit naar Manchester City Ajax van vanavond. Voelen Stekelenburg is hier met het laatste internet. Nieuws. En de TU Delft is te koop gezet. Ook daarover hoort u meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Na maandenlange campagnes moet duidelijk worden wie van de twee Barack Obama of Mitt Romney de komende vier jaar president is van de Verenigde Staten van Amerika. De kandidaten proberen rond deze tijd wat te rusten. Na de laatste dagen nog keihard campagne te hebben gevoerd. De vermoeidheid was duidelijk te horen aan de schoren stemmen. Change is not measured in words and speeches. Romney en Obama gingen het hele land nog maar eens door om stemmen binnen te halen. Bijvoorbeeld in Ohio, in Florida en New Hampshire, de swing states. Ook spraken ze menigstes toe in Pennsylvania, Colorado en Virginia. Obama hield zijn publiek nogmaals voor dat hij nog lang niet klaar is als president van de Verenigde Staten. We've come too far to turn back now. We've come too far to let our hearts grow faint. It's time to keep pushing forward, to educate all our kids, to train all our workers, to create new jobs, to discover new sources of energy. We'll reaffirm the spirit that makes the United States of America the greatest nation on Earth. God bless you, and God bless the United States of America. Nou, ondanks de stemproblemen, je hoorde het, weet Obama nog altijd zijn publiek op te zwepen. Nu is het tijd om te blijven op te vullen. Om alle onze kinderen te educeren. En om alle onze werkers te trainen. En om nieuwe jobs te creëren. En om onze droven te bouwen. onze troepen terug te brengen. En onze veteranen te bedrijven. En om te brengen. En om onze middelklas te groeien. En om onze democratie te veranderen. En om te zorgen dat, no matter who you are, or where you come from, or how you started out, what you look like...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 Volgens de peiling van uh, Reuters-Ipsos heeft Obama een voorsprong... op dit moment van vier punten in de cruciale swing state Ohio. Hij staat daar volgens de peiling op 50 en Romney op 46. Bij andere onderzoeksbureaus leidt Obama met gemiddeld zo'n twee procentpunten. In Weerts in Limburg is vannacht een dode gevonden. Die is door geweld om het leven gekomen, zegt de politie in Limburg nooit. Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe het precies gebeurd is. Dat maakt ook de deel uit van het onderzoek. Maar geweldentie dan is natuurlijk dat iemand niet, niet natuurlijk bedoeld is gestorven. Ja, en ook over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niet zeggen. A-voorzitter Spekman noemde Nivellieren dit weekend een feest in een interview met het AD. Maar daar is partijleider Diederik Samsom het niet mee eens, dat zei hij gisteren in Nieuwsuur. Laten we eerlijk zijn, wij doen dit samen met de VVD en de Partij van de Arbeid. Uh, we doen een aantal noodzakelijke maatregelen. Sommige zijn in de achterban van de VVD zwaarder dan die uh, bij onze achterban. Ja, dan maar sta ik ervoor en benieuwd, dan er staat Mark Rutte ervoor. En andersom is dat u, ook het geval. Waarom u hem daarop heeft aangesproken? U was dus blijkbaar niet blij, neem ik dan aan. Nou, ik vind niet dat je nivelleren een feest moet noemen in deze omstandigheden. De opmerking van Spekman leidde tot ophef, omdat een aantal maatregelen van het nieuwe kabinet zwaar liggen bij de VVD, maar ook bij de PvdA-achterban. En de nieuwe partij van de arbeidsminister van Middellandse Zaken, Ronald Plasterk, zei gisteravond dat de bevolking een directere rol moet krijgen bij de benoeming van burgemeesters. Wat we in deze periode gaan doen, is dat we de grondwet gaan veranderen... waarin nu nog staat dat de kroon, de burgemeester benoemt. dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik vind de manier waarop het nu gaat met die vertrouwenscommissie... en dan lekt het weer, dat is ook niet goed. En nu hoort het pas zeggen, de grondwet moet dan worden aangepast... maar dat is, volgens de nieuwe minister, altijd een zaak van lange adem. Dan kan je pas de periode daarna invullen hoe je het dan gaat doen... of we dan de burgemeester direct of indirect gaan laten kiezen. Dat is vers 2. Ik vind dat we dat ook dan pas moeten gaan invullen... Ja. Maar, maar dat het anders ingevuld moet worden met een directe rol van de bevolking, dat lijkt me helder. Nederlandse FARC-strijder Tanja Nijmeijer is aangekomen in Havana, de hoofdstad van Cuba. Nijmeijer gaat daar meewerken aan de vredesonderhandelingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Hoe ze naar Havana is gereisd, dat is niet bekendgemaakt. Het persbureau dat veel doet voor de FARC publiceerde onder meer een propagandavideo van Nijmeijer die met medestrijders zingt en rapt dat ze ook naar Havana gaat. Más de bonita niña, haber nacido extranjera, ya no me quedaba duda, yo debía ser guerrillera. Hui, yo, yo también voy a La Habana, porque, porque me gané ese gané... honor, combatiendo en sus montañas por su pueblo y al terror. Yo también voy a La Habana, porque me gané ese honor, combatiendo en sus montañas por su pueblo y al terror. Zingt en rapt dus ook. 34-jarige Nijmere kon naar Cuba reizen... omdat vorige maand de Colombiaanse arrestatiebevelen werden ingetrokken. Besprekingen beginnen officieel op 15 november. En zo dadelijk hoort u Kees Elenbaas, onze correspondent in Latijns-Amerika, hierover. Een bijzondere ontmoeting dan voor de jonge Helmonder... die deze week voor ruim 73.000 euro een ruimtereis kocht. Astronaut André Kuipers gaf hem gisteravond een handje. Hoi, Weet Weet Hoi. wie dat is? Ja, ik heb begrepen dat jij een, een, een vlucht hebt gekocht met SXS. SXC. Ja. En nu kreeg de 18-jarige Rowan ook de kans om astronaut Kuipers nog een paar vragen te stellen. Ja, wat, wat vond u wel het mooiste om, uh, om in de ruimte te zien, om uh, te doen? Nou, het zijn twee dingen. Het zweven is heel leuk. Uh, en daarna natuurlijk het uitzicht, ja. Ik zou bijna zeggen, neem geen foto's en neem het hier op... Ja. Uh, want het is natuurlijk uh, het is een heel, heel bijzondere ervaring, maar het is natuurlijk kort. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Kuipers bracht een half jaar in de ruimte door tijdens zijn tweede missie. Roman blijft heel wat korter in de gewichtloze sfeer. Zijn ruimtereis duurt nog geen uur. Hij hoopt ooit samen met Kuipers de ruimte in te gaan. Ik hoop het, misschien. Nou, wie weet. Hij heeft de juiste achtergrond, de juiste studie. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, prima kandidaat voor een volgende selectie. De familie van Rowin betaalt voor zijn reis. Het is een stunt van een elektronicazaak. De komende tijd zal hij fysiek worden getest, of hij natuurlijk de ruimtereis aan kan. En verwacht wordt dat Rowin dan in 2014 zijn korte ruimtereis kan gaan maken. Beurzen in New York zijn gisteren wat hoger gesloten. Beleggers hielden hun kruid grotendeels droog... in afwachting van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Apple trok wel aandacht voor mooie verkoopcijfers van de nieuwe iPad. De Dow Jones Index noteerde aan het eind van de handelsdag... twee tiende hoger. De technologiebeurs Nasdaq won zestiende. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Well, the midnight blind you on a rainy night.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 dan gaan wij nu naar de verkiezingen in Amerika. En daar komt zojuist al nieuws over binnen. Want de eerste stemmen zijn geteld in uh, dexville Notch, Dat ligt in New Hampshire. Daar zijn slechts tien kiezers. En ik geef u nu al de uitslag. Obama, vijf. Romney, vijf. Zo. Dat wordt spannend. <lacht> Blijft u luisteren. Het was uh, vier jaar geleden natuurlijk ook spannend, uh, maar uh, niet zo spannend als het dit jaar dreigt te worden. Het was ook vier jaar geleden een massale explosie van volksvreugde. Vooral in Chicago. Obama won als eerste zwarte kandidaat de presidentsverkiezingen. En nog steeds kan Obama op een grote meerderheid van stemmen rekenen in zijn thuisstad. Maar van de sfeer van toen is maar weinig over. Slaggever Matthijs van der Wiel was daar vier jaar geleden en nu ging hij terug. <hijt> is Weet u het nog? Zo klonk het in Grand Park vier jaar geleden. Een kwart miljoen mensen vierden de overwinning van Obama. Nu herinnert niks aan dat unieke feest. Op het gasveld lopen ganzen rond. Dit jaar komt er geen grote bijeenkomst in een park. Wandelaars op de plek waar het toen gebeurde... De opwinding is er nu niet. The same type of excitement. Before I was simply voting for Obama, but now I'm voting for him and against Romney. Wat veel mensen zeggen: Toen verwacht ik echt veel van Obama. Nu wil ik vooral voorkomen dat Romney wint. I am a fan of Obama but I'm more of a anti-Romney. I think people have gotten used to the idea of Obama being president. Mensen zijn eraan gewend geraakt dat hij onze president is. I think the idea that the president Dat idee dat hij alles kon all veranderen, the dat was het grote misverstand. Is the biggest fallacy, you know, bring about een complete change. Obama ging ervoor zorgen dat iedereen een zorgverzekering zou krijgen. Vier jaar geleden bezocht ik een kliniek voor onverzekerden... gerund door vrijwilligers. Yes, we're uh, very excited at the prospect of having a new president. De directrice zat te stralen de ochtend na de verkiezingen. I'm absolutely beaming this morning because I think that um, this is a new day. Maar nu, vier jaar later, <laughs> zit de wachtkamer nog steeds vol. The real impact of healthcare reform. Onverzekerde patiënten hebben pas op zijn vroegst in 2014 iets aan zijn zorgwet... en er zullen altijd onverzekerde blijven. U heeft niet minder patiënten. Het zijn er meer, komt door de crisis. Wat ziet u gebeuren als Romney wint? Romney wil het beleid van Obama terugdraaien. Obama Ze That's maakt zich daar grote news. zorgen over. Ik ben erg blij. The most exciting election I've been alive for. Ook hij vond het erg spannend, maar hij hield als enige van de mensen die ik vier jaar geleden sprak wel het hoofd koel. Hoogleraar politicologie Michael Dawson. De sfeer in de stad is onvergelijkbaar, zegt hij. In 2008 we saw spontaneous... Zijn achterban heeft zich niet op dezelfde spontane, enthousiaste en vrolijke manier gemobiliseerd. Uh, we see a lot of top -down de campagne is nu van bovenaf georganiseerd. By the Party hoe teleurgesteld is zijn achterban? I think Iedereen terms is teleurgesteld. Of his, in termen van hoe de is van de Republikeinse Partij en van het outright racisme we Vooral door het vuile republikeinse verzet. Was Dat was racistisch zelfs. Obama was niet agressief genoeg daartegen. Historisch was het woord toen, in 2008. Het ging nergens anders over... Als je nu terugkijkt, was het het dan misschien niet? Is het dan misschien toch een gewone president? I think the De verkiezing van de eerste zwarte president blijft, wat er ook gebeurt, iets unieks. Maar zijn beleid, nee, hij was gewoon een gematigde democraat... die opgezadeld zat met een vijandige republikeinse meerderheid in het huis van afgevaardigden. in historical at all. Van de euforie van vier jaar geleden is bijna niks over. Republicans are to blame, not him. Het in Chicago naar verwachting opnieuw meer dan 80% van de mensen op Obama stemmen. He would have accomplished a lot more if the Republicans weren't so intransigent. Zijn aanhangers nemen het hem niet kwalijk dat hij zijn beloftes niet heeft kunnen waarmaken. Ze nemen het de Republikeinen kwalijk, die alles hebben geblokkeerd. We're obviously big Obama supporters. Dat had ik wel door. Yeah, you noticed that. We're pretty supportive of yeah. what he's done reportage van Matthijs van der Wiel vanuit de thuisstad van Obama, Chicago. We zijn ook in de thuisstad van uh, Romney in Boston. Marcel Bril meldt zich later deze uitzending. Tien minuten voor half zeven is het, luistert nou naar het NOS Radio 1 journaal. Wie door de Noord-Hollandse Kennemerduinen wandelt... ontmoet vanaf vrijdag met enig geluk een kudde Vicente werden altijd vanuit gegaan dat ze gevaarlijk waren. Maar ze hebben zich zodanig aan mensen aangepast... dat wandelaars ze met een gerust hart langs kunnen lopen. Verslaggever Trudy van Rijswijk ging op zoek. We rijden in een auto... nou ja, rijden, het uh, heeft het meest weg... van een zeetocht... over graspaden... langs een spoorlijn... want we zijn op zoek naar die kudde. Oh, dit zou ik nooit durven met mijn auto... Yvonne Kemp, jij bent uh, hoofd van die kudde, projectleider, <laughs> hoofdkudde. Ja. Waar jullie letten op uitwerpselen, of die vers zijn en zo, maar hoe weet je nou die beesten terug te vinden? Uh, een van de, van de dieren heeft sowieso een uh, halsbandzender om. En die geeft dan uh, uh, onze posities door waar, uh, waar ze het laatst zijn geweest, door middel van satellieten. Uh, dus wij kunnen dan op de kaart uh, zien waar ze stonden. We, nu wel... We rijden nu door het hoge gras, ja. dat is wat je hoort. Ja. We hebben wel enigszins een idee, maar het is, al, het is nooit meteen een garantie dat je ze ook meteen vindt. Want zoals... Nou ja, soms... U kunt zien en de luisteraar dan maar moeten meegeven. Is het, uh, er zijn wat bossages en struelen. Dus als ze daar in een valleitje staan, dan, dan zie je ze al niet meteen. Zeg, jullie hebben ze om te grazen. Dat moet nog even door, volgens mij. Nou, als we vergelijken met uh, het moment dat ze ingezet werden in 2007... is er al ontzettend veel werk verricht door ze. Uh, maar we zien ook heel veel open zandplekken. En hier, uh, hier zien we het al een beetje. En dat is, uh, dat is ook wel werk wat de Wiesenten hebben. Gaan we hier vanaf rijden? Ja, we gaan hier vanaf rijden. Ja. Oké, okay, we zijn al beneden. Oeps. Ze hebben het idee dat het hier ergens is? Ja. Zoeken en luisteren. Ja. Hier zie ik een wiesenten fly. We hebben ze gevonden. Daar staan ze. Dat daar is een kleintje. Die rug lijkt een beetje op een buffel omdat het wat hoger is. Wat men wel eens zegt, uh, dat het een rund is. Maar het is een runderachtige. Dat is toch wel een verschil. Het is veel meer prehistorisch dier dan, dan zeg maar de Schotse hooglanden... die wij even hiervoor gezien hebben. En hier, dat zie je misschien nu nog niet zo goed... maar ze hebben een behoorlijk hoge rug en zijn vrij slank. Ik dus vind die is... neus heel erg koelachtig. Dat ja, neusje. Klok, ja, er zit wel, uh, wat dat betreft dan ook, wat ze, ze vreten natuurlijk veel grassen. En dus dat zit, er, dat zit er zeker in. Maar als je vooral die hoge... Achter die nekpartij, ze hebben een hele hoge rug. Ja, net als een gnoe. En een buffel heeft dat ook wel. Alleen een buffel heeft veel grotere hoorns. Deze zijn ja. wat kleiner. Ja, deze zijn wat ronder. Naarmate ze ouder worden, dan worden ze wat ronder en gaan ze weer wat meer naar binnen, zeg maar. Dus ze staan vrij hoog op de kop. Nou, en zoals je ziet, heel rustig. Ze liggen nu, de meeste. Nog wel, en ik hoop dat ze dat blijven doen. Ja. Want euh, dat is toch wel een beetje vreemd. Dan nou gaan jullie een wandelpad maken zodat mensen die beesten kunnen zien als ze geluk hebben. Want wij hebben er aardig wat moeite voor moeten doen. Klopt. Um, terwijl al die tijd werd gezegd, blijf uit de buurt, want ze zijn gevaarlijk. Ja, in eerste instantie moeten mensen echt op dat pad blijven. En als je ze tegenkomt, nou, dan heb je een mooie ervaring. Uh, kom je ze niet tegen, dan, ja, dan kan je nog een keer proberen of je kan naar het uitzichtpunt bij het ja. meer. Maar maakt het wat uit of je door zo'n beest wordt aangevallen op het voetpad of ernaast? Nou ja, ze zullen je niet uh, aanvallen. Daar gaan we niet van uit. De, de eerste periode zagen we wel eens dat ze zoiets hadden van... hé, hey, wat doen jullie hier? Maar voor de rest, ze weten nu ook dat wij hier staan. En, uh, ja, dan komt er nou een van de duin af. Ja, ja. Dat is genieten. Maar uh, de, de grote stier, even te kijken of die daar ook bij ligt... die heeft voor uh, een, uh, nou, alle nakomelingen die hier geboren zijn... heeft, uh, heeft hij voor gezorgd. Dus we zijn, uh, we ja, zijn maar beleggen. dat houdt een keer op natuurlijk, want anders wordt het intel. Ja, ze kunnen hier niet uit het gebied uit, dus je moet daar zelf wel echt als beheerder uh, zorg voor dragen. Dat je, yeah. En jij bent hoofdkudde. Ik uh, ben net gebombardeerd tot hoofdkudde, dus ik uh, ben daarmee bezig. Dat klopt, ja.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 Me. All right, listen. Don't retire. I the nonsense so much. them just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't get me down, them can't pull back. Backseat drivers full of big shots. Can't step tight, then fresh out a lot, yo. Keep talking, I'm stepping up. Backseat driver can't do it like that, yo. No. Oh, Backseat driver. Worden het Sabrina Stark met Backseat Driver. Vijf en half zeven geweest. We gaan naar Mino Remmers voor de eerste keer vanochtend. Hij is in de Achterhoek. Gaat praten ja. over de strijd tegen hoogmasten hoogspanningsmasten. Mino het lijkt me niet een nieuw fenomeen. Wat is er mis mee? Ja, met een hoogspanningsmast is in zoverre iets mis... dat hij natuurlijk niet prachtig is om naar te kijken. Nou zijn we in de buurt van Bredebroek, Ulft, voorbij Doetinchem. Ik kijk naar een prachtige sterrenhemel... Voor mij een akker, daar gins rode lampjes van windmolens in Duitsland, toch? Ja, dat klopt. Uh, daar staan inderdaad de windmolens van Duitsland. En nu hebt hier deze boerderij die acht jaar heeft leeggestaan, helemaal verbouwd. Die heeft nog, is nog van uw opa geweest. Ja, dat klopt. En uh, we hebben ja, inderdaad acht jaar eraan gewerkt om, uh, om een vergunning et cetera voor te krijgen. En we wonen daar nu een jaar of zes, zeven en nu krijgen we dit soort masten in onze tuin te staan. Grote elektriciteitsmasten, want wij zijn allemaal enorme elektrische consumenten geworden natuurlijk. We hebben van alles in huis, er wordt alleen maar meer. En dus komt er een grote 380 kV transportleiding. Die masten worden zo'n 60 meter hoog en die zijn voor het transport van Nederland naar Duitsland. Ja, dat, uh, dat wordt inderdaad gezegd. Uh, de, het verhaal van Tennet is dat er uh, in de toekomst... Het is de netbeheerder, hè, Tennet? is de netbeheerder die, uh, die inderdaad het systeem, systeem gaat aanleggen. In de toekomst wordt veel uh, stroom lokaal uh, opgewekt. Uh, ja, windmolens, da daarin staan ze. Ja, ja. ja bijvoorbeeld windmolen, windmolenparken die op zee worden gebouwd. Wind, uh, solarparken in, in Spanje bijvoorbeeld, waar met zonne-energie stroom wordt opgewekt. En al die stroom moet tussen die landen worden getransporteerd. En Tennet is van mening dat deze lijn daarvoor noodzakelijk is. Lelijk vinden ze het, maar sommige mensen vrezen ook voor gezondheidsklachten. Want onder zo'n elektriciteitsmast wonen, dat vinden ze soep. Daar zijn allerlei tegenstrijdige rapporten over, moet ik zeggen. Maar ja, die discussie zie je inderdaad wel vaker. Het is eigenlijk de discussie dat wij met z'n allen in een klein polderland wonen. En wat doen we dan? Ja, in onze ogen wordt het landschap steeds verder volgestopt uh, in Nederland. Uh, terwijl er eigenlijk andere alternatieven aanwezig zijn... en die op dit moment uh, buiten beschouwing worden gelaten. Binnen snort de koffiepot. Elektrisch natuurlijk. Daar gaan wij nu naartoe. En dan gaan we straks nog eens eventjes wat andere wijkbewoners bijhalen, Want er zijn zelfs boerderijen die moeten wijken voor de elektriciteitssnelweg... die er komt tussen Nederland en Duitsland, als het antennet ligt. Mino, gemmers in de Achterhoek, want dat kan natuurlijk wel ondergronds. Maar dat is te duur. U hoort meer van Mino later. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. De Internationale Wielerunie, UCI, gaat onderzoeken of Alexander Vinokorov in 2010 de winst van de klassieke Luik-Bastenaken-Luik heeft gekocht. Olympisch kampioen uit Kazachstan heeft volgens een Italiaanse aanklager 150.000 euro betaald. Aan zijn toenmalige Russische medevluchter Alexander Kolopnev. In Rada daarvoor zou hij zijn benen hebben stilgehouden. De jurist is zeker van zijn zaak. Hij heeft inmiddels een dossier voorzien van mails en bankafschriften. En heeft hij overhandigd aan het pakket van Luik. Ajax speelt vanavond in de Champions League opnieuw tegen Manchester City. Twee weken geleden won Ajax thuis met 3-1 van de rijkste club ter wereld. Maar Ajax, nou ja, het niveau is wat wisselend. Zaterdag werd er bijvoorbeeld nog verloren van Vitesse. Maar vanavond wil Ajax met bravoure spelen, zegt de coach Frank de Boer. Het belangrijkste vind ik dat wij, als we zelf de bal krijgen, dan moet je gewoon goed aan de bal zijn. Dan moet je durven, moet je lef tonen. Dat hebben we in de thuiswedstrijden uh, gedaan. We hebben ook in de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund gedaan. En dat wil ik weer zien. PSV moet het twee weken zonder Germain Lens doen. De aanvaller liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Heracles een schouderblessure op. Daardoor mist hij niet alleen de wedstrijden tegen Aaika en Heerenveen... maar ook de oefeninterland met Oranje tegen Duitsland van volgende week woensdag. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zandam. Zal bij de Af het -Wormen, 5 kilometer. A15 richting Europort. Bij Klop het Faamplein 2. Verder op 3 kilometer voor de Bottak En nog een stukje verderop op 4 kilometer bij Spijken -Nisse. En op de A27 gorkem richting Utrecht. Daar staat voor Lexmond, 2 kilometer.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 Tanja Nijmeijer is aangekomen in de Cubaanse hoofdstad Havana. Nederlandse varkstrijdster Nijmeijer gaat daar meewerken... aan de vredesonderhandelingen tussen de vark en de Colombiaanse regering. In de Colombiaanse hoofdstad Bogota is correspondent Kees Elenbaas. Kees, we horen steeds tegenstrijdige berichten. Weet jij zeker dat ze nu op Cuba is? Ja, dat weten we zeker. Er staat zelfs een filmpje van haar aankomst op YouTube. Ik geloof ook ondertussen op onze eigen NOS-site...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 En ja, daar staat ze stoer mee uh, op de foto zwarte barret op. En uh, ze heeft er zin in, zo te zien. Oké, okay, en, en wat wordt de rol van Tanja Nijmeijer bij die onderhandelingen? Is daar al meer over bekend? Nou ja, Ivan Marcus die heeft gezegd dat zij net als de andere leden uh, van de FARC-delegatie een, een volledige stem heeft... Dat lijkt me iets te veel eer. Uh, wat het stempel wat op haar wordt geplakt... dat is de ambassadeur van de Vark... of de Nederlandse tulp, heb ik ook al gehoord. De bloem uit de bergen, heeft Ivan Marcus gezegd. En ja, wat de Vark natuurlijk wil met deze meesterzet... want ze wordt het toch wel gezien uh, door de meeste mensen... dat is uh, ja, aandacht en sympathie voor de varkstandpunten standpunten uh, in andere landen in het buitenland en vooral onder jongeren uh, vergaren. En uh, ja, daarvoor is... Uh, Tanja naar Cuba gevlogen. Ja, daar zal Colombia heel anders over denken, Kees. Hoe, hoe is de mening daar? Jazeker. De, de overgrote meerderheid in Colombia is er helemaal niet blij mee. Om te beginnen natuurlijk de regering. Die heeft er tanden in toegestemd... dat zij deel uitmaakt van de onderhandelingsdelegatie. Maar ja, de bevolking die vindt in de eerste plaats... Ja, waarom moet daar nou een buitenlander gaan, uh, gaan zitten... terwijl het over onze belangen gaat, over ons uh, vredesproces... En, en verder ziet men haar toch natuurlijk als een terroriste met, met bloed aan de handen... die betrokken is geweest bij uh, ontvoeringen, bij gijzelingen... Uh, die bomaanslagen heeft gepleegd waarbij onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Dus ja, het blijft voor de meeste Colombianen gewoon een ordinaire terroriste. Maar goed, ze is er nu. Uh, Daarop Cuba. Wanneer gaan de onderhandelingen beginnen? Is daar meer over bekend? Nou, die gaan officieel de, de vijftiende van deze maand beginnen. Dus dat, dan hebben we het over volgende week donderdag. Mm -hmm. Maar let wel, we zeggen steeds: dan beginnen die onderhandelingen. Maar het is eigenlijk de tweede fase van de onderhandelingen. Want de eerste fase die heeft al bijna een jaar lang geduurd. Dus ze gaan nu de vijftiende gaan ze de tweede fase in. Oké, okay. en wij volgen dat, Kees, samen met jou. Dankjewel voor. Het is acht minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mitt Romney hoort onze tijd vannacht in Boston... of hij de president van de Verenigde Staten wordt. Dat is een staat um, waar die gouverneur is geweest. En sinds de jaren zeventig ook heeft gewoond... en hij heeft ook nog steeds een huis in Boston. Maar de Republikeinen zijn in Massachusetts niet zo heel populair. Romney hoeft dan ook niet te rekenen erop dat hij die staat gaat winnen. even Marcel Briel ging alvast kijken... bij het Boston Convention Center... waar de Republikeinen vanavond bij elkaar komen. Er wordt behoorlijk wat voorbereid. Vrachtwagens brengen betonblokken om de straat een beetje af te zetten. En cameraploegen stellen hun apparatuur voor de ingang van het grote gebouw op. Is me. Een vrouw komt langsgelopen en ze wijst afkeurend naar het grote neonlicht... Waar Romney op staat. Uh, well, my vote will go for President Obama. Ze stoort zich eraan dat de uitslagenavond van Romney juist hier in Boston plaats moet vinden. Particularly because Romney really has nothing to do with Massachusetts anymore. Want sinds hij geen gouverneur meer is van de staat, laat hij ook niks meer van zich horen. Terwijl hij wel claimt dat het zijn thuisstaat is. En dat vindt ze lastig. It's hard to listen to that. En die geluiden hoor je veel meer als je met mensen op straat praat. Het is al jaren een democratische staat. Ik ga hem niet hier kijken. Waarom niet? Obama, ik denk dat ik meer met zijn ideeën... en waar hij staat op een aantal sociale problemen. En wat doet dan een republikeinse presidentskandidaat... dan met de uitslagenavond? Want uh, dit is waar zijn huis is. Dat is waar zijn current huis is in Belmont. Dus so dat is waarom uh, Mr. Romney is here. En ook al is hij niet geboren in Massachusetts, blijkbaar vindt Romney dat hij zijn roots heeft liggen in deze staat. Hij is een gouverneur geweest, heeft hij jarenlang gewoond en heeft er nu nog steeds een huis. American politicians have a long history of really trying to connect with what they consider their roots to be. And even though he has connections to other states, I still think that he considers himself very much, if not from Massachusetts, then of Massachusetts. Natuurlijk zijn er ook fans van Mitt Romney. Obama will win this state easily but I will vote for Mitt Romney. Deze man zegt een onafhankelijke stemmer te zijn. Is dus niet actief voor de Republikeinen of de Democraten. Maar Romney heeft gewoon het beste plan voor de economie. I just think he has a good plan for the country and economically kan can get us back on track. En de afgelopen vier jaar is het allemaal niks geworden. And I just think we've been going the wrong direction in the past four years. I'm an independent voter, so I do look at all the issues and I don't vote on party but in dit geval I ik uh Mitt Romney de weg. way to go. Als je de peilingen mag geloven, de geschiedenis bekijkt en de mensen op straat hoort, dan lijkt deze man toch in de minderheid. Veel mensen vinden het maar niks dat Mitt Romney naar hun Boston komt. En daarom zijn er misschien vanavond ook wel protesten. Yeah, I mean I might come out here and protest for sure. I have Obama shirts and pins and things. So yeah, because this is ridiculous. I mean the lights, the red and blue lights everywhere. I mean this is absolutely ridiculous. Met Romney dus wachten de uitslagen af in Boston. En daar is deze dagen ook onze verslaggever Marcel Bril. We gaan naar Spijkenisse. Het is even een stap, maar toch. Jazzmuzikant Willem Breuker is zelf al meer dan twee jaar dood. Maar zijn wereldberoemde Willem Breuker-collectief leeft nog eventjes door. Tot eind december toert het gezelschap nog één keer door het land. Met de voorstelling Happy End, een muzikaal eerbetoon. En gisteren, ik raad het al, was de eerste try-out in Spijkenisse. Rob van Durmen, de drummer. Ja. En al heel erg lang. Jullie 74 opzichten. Ja. Hermine Deurlo, Alt Sax en Harmonica. Het is een uh, jongensclub, hè? Ja, dat klopt. Ik, ik voel me wel uh, one of the guys eigenlijk. <laughs> <laughs> ik ging wel altijd extra mee helpen sjouwen om een beetje mee te doen. Tot ik een pijnlijke rug had of... Wat ik altijd bijzonder gevonden heb aan de muziek van Willem, specifiek als hij stukken schreef, componeerde, was dat het altijd net iets anders was dan de muziek die je altijd al hoorde. Niet zozeer dat het meteen cynisch of ironisch maar gewoon een heel andere aanpak van de, van de muziek. Het uiterlijk of zo, iedereen kon gewoon aantrekken wat hij wou. Dus soms een enorm zootje ongeregeld. Maar hij wou wel theatrale dingen inbrengen in de muziek, om de mensen weer eens bij de les te houden of op te schudden. Dat, dat zat er wel in. 35 jaar bestaan, Ruim 35 jaar. Geen ruzie, maar er werd ook nooit gepraat. Je werd wel altijd een bolletje getrokken. Uh, onderweg aten we wel samen, toen werd er in die tijd behoorlijk wat gesopen, dat moet ik wel eerlijk toegeven. En heel veel over muziek lullen. En heb je dit al wel eens gehoord? Heb je dat gehoord? Zullen we dat eens proberen? Is dat niet leuk om eens een keer te bekijken? Maar over andere zaken hadden we het zelf. Willem Breuker is er. Uiteraard vanavond niet bij, tenminste niet uh, in persoon, wel in de geest en in zijn muziek. Begin volgend jaar is het afgelopen met het collectief. Waarom eigenlijk? Want jullie zijn ontzettend lekker bezig vanavond. Ja, ik ben het er wel mee eens. Want ja, Willem uh, heeft niet meer zijn interpretatie die hij kan uh, brengen. Weet je wel. En hij, Er komt ook geen nieuwe muziek bij. En Willem schreef toch het meeste. En ja, Dat vind ik toch een beetje raar om dan door te gaan hè, zonder hem. Jammer, maar toch wel waar. Ja, ja, dat is precies wat je zegt. Ja, als je op een gegeven moment de inbreng van, van andere leden van het collectief krijgt, dan worden er toch andere insteek, andere muzikale ideeën. En dan verwaart het, het basisidee van wat Willem met zijn muziek bedoelt. En dan, dan kun je wel doorgaan spelen op andere gelegenheden, maar dat moet je niet onder een naam gebruiken, Collectief doorgaan. Maar ik vind het, het is... niet erg hoor. Ik bedoel, het is uh, 38 jaar leuk om te stoppen. en dan Zeker met deze productie. Missen jullie hem? Nee, ik mis, ik mis hem alleen op het podium af en toe als, er, als ik denk van nou, nou, ik weet zeker wat hij nou gedaan zou hebben. Ik mis hem best wel, ja, ja, zeker inderdaad op het podium vooral, dat hij naast me stond en dan hoor je al zijn gekke interpretaties, maar ook wel tijdens de repetities of in de bus of zo, uh, ja, ze grappen, gewoon. Ja. ja, Maar zijn muziek, nou daar had hij gewoon alles voor over, dus hij, er, hij was daar wel heel serieus mee. Hij zou het heel fijn vinden als mensen er ook naar kwamen luisteren. Dat, dat zo, zo serieus was hij er wel over. Maar als het dan gedaan was. Vond hij het ook goed en weer wat anders weet je wel. niet dat, uh, dat opheem. De try-out van het Willem Breuker-collectief in Spijkenissen was dat. Die hoorde een verslag van Roepo. De TU Delft staat te koop. De studentenvakbond deed de hele heleboel in de uitverkoop. U hoort straks waarom. De eerste situatie op de weg naar de AWB, daar zit John Zahoka. 20 kilometer file, vrij normaal voor dit tijdstip. De meeste vertraging op de A15 richting Europoort. Bij Rotterdam Charlo 3 drie kilometer. En verderop nog eens een keer 7 kilometer voor de Botek-tunnel. Nou, wat verwacht je er van John, voor vanochtend? Marcel een vrij normale ochtendspits, denk ik. En dat betekent rond half negen niet meer dan 200 kilometer file. John Zahoka bij de ANWB, Dankjewel. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kan onder de grond, het is mooier, maar wel een stuk duurder. Maino. Precies, Waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Over eh, een 380-kilovolt-netwerk. Er moet een transportleiding komen van Duitsland naar Nederland... om elektriciteit te transporteren tussen die twee landen. Er gebeurt heel veel. Als de een wat meer nodig heeft en de ander heeft over... dan verkoop je het aan elkaar. En dat moet dus... Ja, eigenlijk gaan plaatsvinden bij Doetinchem naar Duitsland. En dat vinden ze ontzettend lelijk. Onder andere Elwin Bulee, prachtige boerderij. Ik zie hem nu aan de binnenkant. Acht jaar over gedaan om hem te verbouwen met alle vergunningen. En nu komt er zo'n lelijke elektriciteitsmast voor de deur. En dat wilt u niet? Nee, dat, dat willen we liever niet, nee. nee. Maar ja, we willen wel elektriciteit, want we zitten heerlijk aan de koffie. Ja, dat klopt. En dat ontkennen we ook niet. Dus we hebben ook altijd gezegd, we zijn ook niet tegen de, de lijn, want... Uh, wij kunnen niet beoordelen of die er wel of niet moet komen. Dus daar gaan we vanuit dat er goed over nagedacht is. Maar wij vinden dat er andere alternatieven zijn. Dat is onder andere ondergrondse aanleg in gelijkstroomtechnologie. Dat vormt geen enkel probleem. En, uh... Maar het is wel veel duurder. Het is, uh, het is inderdaad veel duurder. Uh, maar wat is heel veel? Uh, tenne... Al hoeveel? Nou, uh, zegt altijd dat het zeven keer duurder is. We hebben het inmiddels redelijk laten onderzoeken door externe partijen. En het, uh, we komen op een factor 2,2 voor, uh, voor dit stuk. Het protest zwelt aan, ook over de grens in Duitsland. Daar zijn ze ook fel tegen. Een dorpje hier vlakbij, daar moet het pal overheen. Er zijn ook al panden opgekocht, die moeten met de grond gelijk, want daar komen die leidingen recht overheen. Je mag er niet onder wonen. Um, wat, wat heeft de actieclub al gedaan? Want u bent ook nog naar de. Ja, nou we zijn al ruim 2,5 jaar bezig met allerlei acties. We hebben al een manifestatie gehouden, we hebben veel informatie. Hier. Spandoeken? Spandoeken, inderdaad. Actielied gemaakt? Actie, nou, actielied nog niet. Nee. We zijn niet allemaal zangers. Uh, maar we hebben al verschillende dingen gedaan. En de laatste actie die we inderdaad vorige week gedaan hebben... is dat wij een nota hebben aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken. Eigenaar van Tennet? Ja, zij zijn de eigenaar van Tennet. Eh, wij... Die zijn weer de baas over al die, al die masten? Ja, die zijn uiteindelijk indirect weer baas over al die masten. En waarin we nogmaals bepleiten. Hebben dat we vinden dat het ondergrondse gelijkstroomtechnologie... onderzocht moet gaan worden. Want dat hebben ze tot nu toe geweigerd. Nou heb je... Je raakt helemaal thuis in de wereld van de elektriciteitsmasten. Want u hebt een prachtige folder hier. Veel kleurendruk van Tennet gekregen. Daar staat op beschreven de vakwerkmast, Dat zijn de hoogspanningsmasten die we allemaal kennen. Maar je hebt ook nieuwe. En dat zijn de masten. Dat zijn van die soort pilonen die zie je ook bij Blijswijk en Zoetermeer. Daar heb ik ze inderdaad wel eens in staan. Dat zijn een soort betonnen ronde palen... en daar heb je veel minder magneetveld onder. Want daar gaat het ook om. Het is niet alleen lelijk. Er zijn ook veel mensen hier in de Achterhoek... die vinden het gevaarlijk, die magneetvelden, dat je daar ziek van wordt. Ja, de magnetische straling is inderdaad een van de problemen... bij een, een hoogspanningsverbinding. En uh, als je daar inderdaad te dicht van bij woont... Uh, het, het, er zijn allerlei rapporten in het verleden gemaakt... waar wel of geen statistisch verband is aangetoond... Wat in ieder geval wel duidelijk is vastgekomen te staan, en dat wordt ook erkend door het ministerie, is dat uh, onder andere kinderleukemie inderdaad uh, mede het gevolg kan zijn van, uh, van deze straling. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Want uh, ja, de Duitse elektriciteitsmaatschappij en Tennet hier in Nederland zijn er nogal van overtuigd dat uh, de touwtjes boven de grond moeten. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, maar uh, ja, nogmaals, wij zijn in afwachting van de reactie die we op de nota moeten krijgen van de economische zaken. Eh, waarin wij eh, toch graag zo willen dat het economische of dat het ondergrondse gelijkstroomtechnologieverhaal wordt. En anders wordt... gaat u zich vastbinden in de hoogste bomen die hier zijn. Samen met alle medebewoners. Ja, dan, dan rest ons niks anders dan naar Raad van Staat om ons eh, om te proberen om dat kan nog. te halen. Ja, dat kan nog. Inderdaad. Ja. Dat is de laatste stap. Ja. We, we gaan zo eventjes naar een boerderij. Dat is vijf kilometer verderop. Ja. Wat is daar aan de hand? Nou, bij die boerderij komen de masten eh, of de kabels direct boven over de schuur heen te hangen. En, eh, en de boerderij moet uh, verdwijnen, dus de mensen mogen daar niet meer wonen... maar ze mogen er wel dus schuur laten staan... als ze maar niet uh, te lang in die schuur bleven. Anders gaan ze licht geven. Uh, dat, dat, dat is niet zo gezegd, maar dat zal maar zo kunnen. Ja. ja. En dan gaan we ook nog spreken met iemand van Tennet. Zeg, hiernaast ons staat een kastje met een grote antenne erop. Weet u hoeveel, hoeveel daar wel niet vanaf komt? Daar sta ik elke dag naast, naast dat kastje. Ja, dat zal ongetwijfeld zo ja, zijn, maar geen 24 uur. En nee, dat is waar. Nee, nee, nee, Maar ja, ik ben er ook geen licht... Van gaan geven zeg maar goed straks meer I've done to everything I do.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 De nieuw shining hoort u met Can make up my mind. De koop. De TU Delft. Studenten van de Deltse Studentenvakbond VSSD zitten achter deze actie. En we hebben nu contact met de voorzitter van die bond, Bas Vollebrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat is dat nou? Ja, we uh, hebben de TU Delft te de koop aangeboden als uh, protest tegen het regeerakkoord. Want wij denken dat in het regeerekord op geen enkele manier rekening wordt gehouden met beta-studenten. Mm, dus het is een actie met een knipoog. Het is absoluut een actie met een knipoog. We willen onze universiteit uh, zeker niet kwijt. Stel dat er nou een koper komt, dan zullen we die op uh, ons allervriendelijkst uh, afpoeieren. Oh. Maar wij wachten eerst nog uh, het liefst op een reactie van uh, in ieder geval het nieuwe kabinet. En... Dat zouden wij een hele aantrekkelijke koper vinden. Ja, precies. Maar rekent u echt op een reactie? Excuus. Reken je echt op een reactie? Ik verwacht wel dat zij het in ieder geval mee, mee zullen nemen. Daarom hebben wij de actie uitgevoerd. Om het uh, in ieder geval onder de aandacht te brengen. En we hopen dat er vanaf nu. Uh, ...iets meer rekening gehouden wordt met BAD-studenten. Ja, want wat, wat is nou het probleem precies? In het uh, regeerakkoord uh, zijn twee maatregelen aangekondigd... ...die heel nadelig zijn voor ons. Mm -hmm. Dat is het afschaffen van de basisbeurs uh, vanaf 2014... ...en vanaf 2015 ook het verdwijnen van de OV-jaarkaart. Mm -hmm. uh, studies duren een jaar langer... ...en uh, zij worden daarom uh, een stuk harder geraakt dan uh, andere studies. Want dan uh, zullen ze meer moeten lenen, bijvoorbeeld? Ja, ze zullen een jaar langer moeten lenen. En zij uh, betalen ook een jaar langer voor hun eigen reiskosten. Ja, maar ze gaan, vermoed ik zo, ook wel um, redelijk verdienen... als ze afgestudeerd zijn, beta-studenten. Ja, dat is nog, uh, nog maar te zien. en We willen het uh, wel voor iedereen toegankelijk houden... om een beta-studie te gaan doen. Ja, mm, maar er is al aangegeven dat uh, het een en ander gecompenseerd zal worden, toch? Dat, dat, uh, voor, voor mensen die het niet kunnen dragen. En, het uh, is, en, is en, en iedereen mag lenen, hè? Dus wat dat betreft... Absoluut, de invulling van een sociaal instels moet nog blijken. Mm. Maar uh, wij wachten ook eerst die invulling af. Nou, dat doet u en... dus niet. Want u zet dan nu al de TU-Delft te koop. Absoluut, want wij denken dat uh, zoals het uh, afschaffen van de basisbeurs er nu ligt, er uh, geen uitzondering komt voor bedassistenten, dus, dus dat zij sowieso een extra betalen. En dat creëert een onevenredigheid voor uh, technische studenten. Ja, maar je ziet een probleem bij de toegankelijkheid dan van de universiteit. Zou je zelf onder de huidige omstandigheden, of zoals die gaan komen, uh, er dan vanaf hebben gezien? Ik zou me eerst wel even achter de oren hebben gekomen. Want als je gaat rekenen, kost een bedstudie studie op deze manier 5000 euro extra. En ik denk dat het voor heel veel mensen toch een reden zal zijn om te kiezen voor een alpha-studie. 5000 per jaar? Uh, 5000 voor het extra jaar, 1700 euro collegegeld plus, ja. Oké. Okay. Goed. Uh, staat er eigenlijk het bestuur, uh, de directie van de universiteit erachter? Achter de actie? Ja, we, wij wachten de reactie van het CVB nog eventjes af. Ze zullen we er ondertussen vast van gehoord hebben. We? Ja, nu wel. Ja. Wij we wachten nog even op. Bas Vollebrecht, voorzitter van de Studentenvakbond. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. De Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Ceremonie met distantie en gestuntel. De Volkskrant is kritisch over de eerste openbare beediging van ministers. Een samenloop van majesteitelijke koppigheid. en gestuntel van lakijen, wat is dus de krant. De AD kiest voor een foto van de veel opgewektere Bordeaux-scène vlak na de beediging. Zeven stralende ministers zijn erop te zien en ook de koningin lacht. Alleen de nieuwe vicepremier Asscher staat er een beetje stijfjes op en hij kijkt wat minzaam. Nou, dezelfde foto staat ook in de Telegraaf, maar dan met alle ministers erop. Nivelleringscabinet. Die is de kop erboven. Rutte gaat vrolijk door staat erbij. Hij sluit de ogen voor de muitende achterban. Verder schrijft de telegraaf dat de ouders van Tim aangifte gaan doen. Tim kon het niet meer aan. Dat hij zijn hele leven lang werd gepest en werd buitengesloten en stapte zelf uit het leven. Zijn familie heeft aangifte gedaan tegen een nog onbekend persoon die onder Tim's valse naam verklaringen op het internet heeft gezet. Een lastelijke verklaring had betrekking op Tims werkgever, eisselon Happy Days. Een tweede keer schilderde de anonieme schrijver Tim af als een loser en een homo op internet. Dat is de Telegraaf. Obama lijkt het te gaan redden, kopt trouw. De krant pakt groot uit op de voorpagina over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Europa kijkt toe met een belangstelling die buiten, bijna buiten proportie is. Al dus de commentator van de krant die vindt dat er ook kanttekeningen te plaatsen zijn... bij de brede fascinatie voor de race om het Witte Huis. Ja, want die belangstelling is niet wederzijds. Dat is misschien wel zo. Wat de samenwerking met de EU betreft... staat er bij deze verkiezingen niet veel op het spel. Bovendien is de macht van de president in het Amerikaanse systeem zo beperkt... dat hij de werkelijkheid slechts in heel bescheiden mate naar zijn hand kan zetten. Al dus trouw. Premier Rutte en minister Ploemen voor buitenlandse handel zijn op handelsmissie in Turkije. En dat land wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Want de Turkse investeringen in Europa gaat 72% naar Nederland, zegt econoom Rob Ruul in het Nederlands Dagblad. Handel met Turkije kan ook nog verder groeien omdat het land een jonge groeiende bevolking heeft die veel westerse producten wil hebben. Edwin van der Saar wordt binnenkort gepresenteerd als de nieuwe directeur van Ajax. De Telegraaf schrijft dat de oud-keeper van het Nederlands elftal positief gereageerd heeft op het verzoek van Ajax. Johan Cruijff had altijd al een warm gevoel bij van der Saar, schrijft de krant. Maar vorig jaar vond van der Saar een toetreding tot de beleidsbepalers bij Ajax nog te vroeg. En tot slot nog een dieetadvies van de Wageningen Universiteit. Neem kleine happen. Proefpersonen pjus, kregen. Een, uh, sorry? Ja, pjes. Kleine hapjes. Ja, precies. Proefpersonen kregen tomatensoep te eten met happen van 5 gram, vergelijkbaar met een kleine soeplepel, en happen van 15 gram met een grote soeplepel. Vrijwilligers bleken een kwart minder te eten wanneer ze die hapjes van 5 gram namen. De mini-happen, pjes, gingen gepaard met een grote smaaksensatie... wat volgens de onderzoekers een belangrijke rol speelt bij het activeren van het verzadigingsgevoel. Dieetadvies is te lezen in de Volkskrant. Nog meer dieettips staan er trouwens in. Bijvoorbeeld koop hard brood, daar kou je langer op. Eet minder yoghurt dan één lepel en neem geen drinkyoghurt, want dan neem je minder. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. En u? Doe de test en check uw risico tijdens de Diabetesweek in de apotheek... van 12 tot 17 november...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 Dit is Radio 1.